En het is in de loop der jaren hebben we dat uit.. Uh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 dat je zelf ook wel ziet hoe um, mooi sfeer het hier is. We are walking like in a Dolce pizza, This time we got it With lights and music on I love is made in the Dolce Vita Nobody else than you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 Er zijn al tijden veel klachten over de taxistanplaats op het Leidseplein. De chauffeurs zouden korte ritten weigeren, veel te hoge prijzen vragen en klanten intimideren. Rond deze tijd komt het Nederlandse bevoorradingsconvoy in Afghanistan... dat onderweg grote problemen heeft gehad aan in Kandahar. Dat is twee dagen later dan gepland. Het konvooi is onderweg driemaal op een bermbom gereden... en enkele malen aangevallen door Talibanstrijders. Daarbij zijn zeven Nederlandse militairen gewond geraakt.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 De uitspraak van de geestelijken gaat rechtstreeks tegen Ayatollah Khamenei in. Prinses Emei, de vrouw van prins Floris, is in het huis in Amsterdam bevallen van een dochter. Het meisje Eliane Sofia Carolina is kerngezond, meldt de Rijksvoordigingsdienst. Het paar heeft al een dochter, Magali. Eliane is het tiende kleinkind van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij was oppermachtig in een massasprint. De zitser Fabian Cancellara, die gisteren de tijdrit won, behoudt de gele trui. De Nederlander Stef Clement werd vandaag uitgeroepen tot de strijdlustigste renner. Hij ontsnapte, maar werd tien kilometer voor de finish ingelopen door het peloton. Het weer vanavond vooral in de oostelijke helft van het land enkele regen- en onweersbuien. Morgen meer buien en met maximaal 24 graden wat minder warm.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 Een hele goede avond, Joop. Ja, Daan ook. En de luisteraars, uiteraard. Ja, luisteraars. Onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jormans. is, onder, is onderweg. De deuropening. Jawel, hij staat helemaal te swingen.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 Hartstikke dood, Ja, inderdaad. Het typisch geval van, oh, ik ben dood. Maar wel jammer, want het was een... De Queen of Blues, Weet je wat mij opviel? Dat er zo verdomd weinig mensen waren die dat kenden. Ja, dat is inderdaad heel frappant. Want ze timpen toch al echt een jaartje of veertig aan de dijk. 45 jaar opgezet zijn. Ze heeft grote successen gehad.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 Gespeeld op het afscheidsconcert in uh, uh, 1973 namens ze afscheid, hè? Dat is een... Uh, Phonogram uh, opgenomen? Phonogram ja, ja, ja. op, ja. Ik heb die LP nog steeds. Vasthouden. Uh, dit, is, dit is een nummer van Somebody Will Know Someday. Somebody Will Know Someday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 Someday The tears Are in my eyes Somebody will see someday I realize Testimony I'm gonna write your name in the sky be free, baby, well. somebody will know someday QB in the Blizzards van het uh, enige afscheidsongest uh, uh, uh, concert. En Jacques, laten we hopen dat het het laatste was ook, hè? Wat? Afscheids? Dat we tot een lange eeuwigheid door mogen gaan. Ah, Harry die, die, die, die, die, die gaat door totdat hij er dood bij de heer je Het is bijna Harry Heintje Davids Muscady zou je bijna gaan zeggen. Nou, oh, nee. <laughs> Trouwens, ik wil even een minuut stilte. Oké, okay, voor wie? Bolle Jan. Oh, ja, hij is hier overleden? Hij is dood. Ja, nou, dat gaat gebeuren. Dat gebeurt Wie? vaak met mensen. Twee maanden na zijn vrouw. Ach, Wie is Bollian? Bollian, dat is de vader van René Vroger. Het oh, okay. was een café uitbater in uh, ja, ja. een heel klein straatje in Amsterdam. En die heeft hele vieze muziek gemaakt. En als je daar was en je had een goede slok op, dan <laughs> piste drollig. je in je broek van het lachen. Ja, ja. Echt, dat is, werkt, ja, dat is, dat is grandioos. Ja. Ik heb het één keer mee mogen maken. Een paar, paar keer gingen we met Duitse gasten naartoe. Die verstonden er toch niks nee. van. Dus nee. <laughs> dat was goed. Ja. Goed, hey, ik, en, heb en, een, ik heb een nieuwtje eventjes nou, tussendoor. Kom. Op dat andere radiostation hebben we regelmatig muziek gedraaid van de Delta Warriors. Ja. Klopt. Delta Wires, die hebben een uh, live CD op de markt gebracht. Laat je hebt hem. Nee, oh. jawel, heb ik, ik heb hem wel natuurlijk. Live in San Francisco. En die is via Bolcom, Bolcom. gewoon te bestellen Hier in Nederland. Hier in Nederland. Oh, Ze nou, dus beginnen het eindelijk te leren. Dus het begint er, uh, begint op, er op te lijken. Goed, um, uh, <laughs> dan wil ik koud. het even hebben over een, het, het Maryport Blues Festival. Yep.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 Dan komt uh, Jajjartul. Uh, John Mail is op zaterdag 25. En uh, Just Mahal op zondag 26 uur. En meer informatie uh, kunt u vinden op www.maryportblues.co.uk. Wauw. Dan komt er... Uh, Waar wordt het gehouden? Uh, Maryport. Is het? Maryport in Engeland. Maryport is een headlineplaatsje in het graafschap Cumbria. En dat ligt tegenover uh, Noord-Ierland, zeg maar. Okay. Het Engelse gedeelte. Okay. Het is een klein plaatsje, een kleine met 11.000 inwoners plus. Dan oh, zie je toch waar een klein plaatsje groot in kan zijn. Drie van die, die headliners is toch grandioos. Ja, natuurlijk. Er zit er ook nog wat omheen.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 Can't Sleep at Night van haar ene laatste album en dat heet Back to uh, het laatste album Back to the River.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 Een hele controversiële, eigenlijk flaboyante performance, zoals dat heet. Chris Jagger, de broer van... Mick. Ja, inderdaad. Hij treedt op met, uh, met Dirk de Nederlander, Dirk-Jan Vennik. Met Dirk-Jan Vennik treedt hij ja. op. Die heeft hem uitgenodigd. En uh, uh, dat, is, ja, dat lijkt me geweldig om dat te gaan volgen. Ja, ik las het. <coughs> dat, hij, dat hij erbij zou zijn. Het, uh, wat ik weet is dat het een, een uitzonderlijk goede muzikant is. Dus, hij uh, is in Engeland heel erg gewaardeerd. Ja, treedt dus ik, veel op uh, bluesfestivals. En hij heeft hè? dezelfde manier van uh, zich bewegen op het podium als dat zijn broer zijn dus, uh, ja. Het is een drukte makertje. Ja, nou, dat, dat staat er. <laughs>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 Ja. daar ja. treedt op uh, Joe Bonamessa in plaats van Robin Thicke en die treedt op voor B.B. King, nou dat wordt lachen in dezelfde zaal dat is genieten van de blues natuurlijk kan niet ja. anders, ja. Noorsi Jazz Festival uh, Joe Bonamessa op uh, 10 juli van half acht tot kwart van negen en van negen tot kwart over tien B.B. King op het uh, Noorsi Jazz Festival in Ahoy in Rotterdam tijd voor weer een beetje muziek dan denk ik, hè? hè? ja dat ben ik ook Cas Lux. Lux, I Still Miss Someone. Yeah. And my daughter, leaves are falling. The cold, wild wind will come. Sweethearts walk by the gepper. And I still miss someone. I go out on a party and look for a little fun But I find the darkened corner Cause I still miss someone Oh, I never got over those blue eyes I see them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 Dorpje. Dat, is, dat, is groot, uh, dat is een groot bluesfestival. Er spelen bands op de trappetjes uh, over het water heen. Ja, ja, dat is dat echt, heet bruggetjes uh, heette dat over het algemeen. Heet trappetjes, dingen. bruggetjes, uh, <laughs> houten plankieren. Noem maar op. Maar gewoon een goede ambiance. Klein dorp, goede muziek. Ja. En uh, we gaan kijken of we daar iemand van aan uh, de tafel kunnen krijgen. Nog even een nieuwtje. Want uh, hoogstwaarschijnlijk gaat tijdens het uh, jazzfestival in Zandvoort. Het eerste uh, weekend van augustus.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 Die andere, ja. die zanger. Ja, ja, die weet weet die ik weet. gitarist, bedoel je? Die gitarist. Okay. Die ook dat, raad, dat de autosportkanaal had op, ja. uh, op de satelliet. Maar in ieder geval, die was in Chicago en die uh, liep met zijn uh, hart onder zijn arm...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 Uh, Dave, de cd daarvan die, die krijgen we on... nou, ongetwijfeld krijgen we dan het duurtje dat als ze, als we ze drie optredens kunnen krijgen in Zandvoort Komers, dan halen ze die dame ook naar ja. Zandvoort toe ja. Ja, en dat, dat, dat wordt dat een sensatie. echt meemaken. Ja, dat want wordt echt een sensatie. Ten eerste is de cozy Cotton Band, dat is natuurlijk Half Zandvoorts. Dat is al een ontzettend goede band. Maakt hele goede blues. Slow blues, up tempo maakt niet uit. Ze kunnen alles aan. En dan die hele grote tante erbij. Ja, dat wordt echt genieten. Wat zal, wat zal Loog, Loogman daar klein bij zijn, <laughs> trouwens? Hé? Nou, al jongens. <laughs> dat is een klein jochie. Hé, hey, maar een andere die ook een sensatie was, omdat hij albino was en een ongelooflijk grote strot had.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 about me all not day I said, Lord, peace forgiven, give God, the other way I thought, oh, what's I will not run and hide My face trouble with a smile Oh, the tell me I've done a lot trouble Way over land, way up there ahead of me to the smile. Ik me Chow with them The dan kan nog een half uurtje door. Goed. just want just want just want Let me be I smell trouble yeah. ja, Het begint steeds gezelliger te worden hier in de studio Nou, het is maar wat je gezellig doet ja, nou ja, Het is best een aardige jongen, laat ik het zo zeggen Ja, maar hij is zo lang het is heel lang. Het is lang lekker. Ja, dat is lang voor lekker. Voor en hij is wel langzaam, jongens. En langzaam. Hey, uh, we, we, gaan uh, we gaan daar wat, wat meer van draaien. Edgar en Johnny Went. Ja, uh, hele goede muziek. Wat uh, is een live nummer? Het, het, het leuke is dat ze allerlei soorten muziek spelen. Hè, want ze, ze hebben ook hard rock nummers gemaakt. Uh, rock, uh, rock and roll.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 Please take off your shoes. Ah, slice me so shall she give me the new rule blue I'm hanging out at Moreno's Shoshona too. Man, the music's sweeter than it's ever been for me and you. hooli too Oh, me and Captain Dave catching them big, big, big blue Oh, mama, what you gonna do? Hey, hey, hey, give me the big lonely, lonely too heb ik ook een uh, knop of niet? Ik heb nooit, ja, oh, <laughs> nee, nooit geweten dat jij zo'n country-western fan was. Ja, dit is heel toevallig. <laughs> dit dit, dit komt kom zo uit Rollright. Ja, maar dat is toch wel een beetje slide. Dat is toch geen, ja, hè, ja, ja maar niet ja. elke slidegitaar is blues nee, natuurlijk, dat is wel hè? Zo waar. Maar dit is wat smal. Ja, en? Oké, okay, gaan we wat anders doen. Let op. Even. Ja, zie je? Kijk, daar gaat, daar gaat hij weer. Hè? Dan gooit hij gauw wat anders. Ja,